11 uur. Goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het lijkt erop dat er vanaf woensdag verder wordt versoepeld. Straks neemt het kabinet er een definitief besluit over, maar de cijfers gaan de goede kant op. En dus kan er straks waarschijnlijk weer wat meer, zegt verslaggever Roel Bolsius. Dan hebben we het over de sportscholen onder voorwaarde, het pretparken, maar ook muzieklessen en danslessen die in klein gezelschap dan weer uh, mogen plaatsvinden binnen. En de terrassen die dan uh, tot acht uur s avonds open mogen blijven vanaf uh, ochtends vroeg. De afgelopen week daalde het aantal besmettingen flink en ook is de bezetting in de ziekenhuizen genoeg afgenomen om te versoepelen. De Giro 555 actie Samen tegen Corona heeft de 1 miljoen euro aangetikt. Maar dat is wel minder dan verwacht. Nooit eerder was de opbrengst in de eerste inzamelingsweek zo laag. Komt volgens hulporganisaties doordat we zelf veel bezig zijn met de coronacrisis hier in Nederland. Je eigen gezondheid, gezondheid van familie. En dat maakt soms toch dat je daardoor wat minder ruimte hebt om heel breed naar de rest van de wereld te kijken. Maar dat neemt niet weg dat we nog niet klaar zijn en de komende periode doorgaan. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om armere landen door de coronapandemie te helpen. Onder meer met beschermende pakken, prikkampagnes en het opleiden van verpleegkundigen. Een flinke schade aan het monumentale stationsgebouw van Apeldoorn. Er werd vannacht een pinautomaat opgeblazen. En dat is te zien, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Kennelijk bood het een instortingsgevaar. Dus de halve gevel is inmiddels weg. Uh, ja, gegraven door een uh, graafmachine die hier staat. De daders gingen er na de knallen vandoor. Of ze ook geld hebben meegenomen, is nog onduidelijk. Het weer, wisselvallig weer vandaag. Vooral vanmiddag kunnen er felle buien vallen. Met kans op hagel en onweer. Ik vraag je af, waar is de zon? Nou, die piept er af en toe ook nog tussendoor. Het kwik in de thermometer stijgt tot een graad of 15 vandaag. Morgen en overmorgen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door de werkzaamheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaden, Hoofddorp Zuid, zo'n 10 minuten. Daardoor loopt het ook vast op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knopenburgerveen ook 10 minuten op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 In ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Summer sky sleeping since you walk. In pools, street light on the ground. Go and find strangers that you know. Take your glass and drink the to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 nou, ik zal het een beetje kort proberen uit te leggen. We zijn een beetje bezig geweest uh, voordat we open gingen met de gemeente, met de ondernemers in de Haltestraat, uh, overleggen hoe we dat gaan doen met de afsluiting uh, van de Haltestraat. En daar zijn wij, uh, er waren tegenstanders, er waren voorstanders. En uh, we zijn overeengekomen gekomen dat we om vier uur uh, van donderdag tot en met zondag de Haltestraat gaan afsluiten. Daar was in principe iedereen het mee eens. Okay. En uh, dat is heel moeizaam gegaan, maar iedereen was het ermee eens.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 Maar goed, nu het uh, na acht uur gaat, uh, is het uh, stap één natuurlijk. Uh, dat is al een stuk beter, ja. Ja, en dan uh, hopen ik, we, van de GGD begrepen dat in Zandvoort iedereen voor 1 juli uh, ingeënt is. Waarschijnlijk uh, heel Nederland. Als dat de eerste prik gehad heeft. Ja. Dus uh, dat gebiedt misschien weer de mogelijkheid dat we daarna weer wat langer open mogen. Ja, dat, daar gaan we wel vanuit, toch? Of niet? Uh, ja, dat, ik, uh, ik... heb uh, me uh, niet ik... voorstellen, we zouden de zomer door gaan draaien. Dat, uh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 Dus die kan je ook alvast in je agenda zetten. Kijk. Ja, en nee, ik, uh, we hebben het gehoord, heb ik begrepen. Uh, komt er ook een uitnodiging weer van de stichting uh, LAPTI Pride of the Beach? Want daar is, uh, speelt ZEP ook een belangrijke rol in. Ja, dat uh, tuurlijk. Maar uh, daar, daar hebben we een hele grote samenwerking mee. Dus uh, daar komt ook van alles nog. Uh...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 De races, we mogen geen schermen naar buiten gericht hebben, dus dat, dat is allemaal uh, jammer. Ja, je mag geen schermen naar buiten richten, maar naar binnen richten kan ook niet, want je mag niet binnen zitten. Nee, dat nee. bedoel ik. Dus ja, daar kunnen we weinig mee doen. Ja, dat, uh, ik snap hem. Dus ja, dat soort dingen, dat is, dat, maar ja, daar, daar moeten we het gewoon mee doen. Dat, uh, dat zijn de regels en... Uh, zo is het. Ja, misschien moeten we een, uh, een tablet installeren op iedere tafel. Dan kunnen we met ja. alle de race kijken. Nou, dat hebben we ook uh, we hebben vorige keer met de Formule 1 gedaan. Uh, maar dan uh, hebben we het geluid naar buiten. Maar je mag ook weer geen geluid naar buiten doen. Dus dat oh, is ja, ook weer ja. een probleem. Dus ja, het, uh, het is even het is uh, peddelen met de riemen die we hebben.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 Ja, dat zou, als dat voor, voor de Pinkster zou uh, loskomen, uh, dan, uh, dan is het wel, uh, wel lekker voor ons natuurlijk. Ja. En voor de pensioen voor iedereen, denk ik, uh, in antwoord We zijn er al aardig uh, ja, afhankelijk van, denk ik. Natuurlijk, ja. Is... We zagen het vorig jaar ook in september toen, uh, toen uh, de bericht kwam dat de Duitsers meteen weer naar huis toe moesten komen omdat het uh, dicht ging.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 Is er een afsplitsing geweest tussen de fractie? De fractie is in twee gedeeld. En dat heeft ervoor gezorgd dat een, dat een afsplitsing nou, veroorzaakt is. En uiteindelijk uh, is de betreffende wethouder en de, de lijst zijn doorgegaan in de coalitie. Maar daar hebben steun, uh, steun van het vangen van Links. Nou, dat is in de notendop zeg maar, de situatie die is ontstaan.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 Ja, zeker, zeker. En dan uh, na de verkiezingen komt dan weer de, de nieuw moment. We zien dat uh, in de landelijke politiek nu ook. Uh, ja. Er komen momenten en er komen weer onderhandelingen en dergelijke. En dan moeten we maar afwachten wat daar weer uitkomt. Ja, precies. En dat zou in deze, deze periode, zeker in deze periode, gewoon echt uitermate nodig zijn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 over Hans Dromme hebt, uh. dan denk ik, een of puur zo. En allemaal van natuurlijk ook. Dus wat dat betreft staat, de ben natuurlijk ook gewoon geborgd Dus daar kunnen ja. een uh, CVD-stemmer zich dan ook iets zorgen over te maken.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 En anderzijds voor de, de twee overige leden, zeg maar, die, die zich dan VVD uh, noemen nu. Uh, daar is dan weinig, uh, de, uh, geen begrip, laat het zo zeggen, maar veel teleurstelling. Wat ik het zo zou zeggen, vanuit deze instantie? Ja. Dus die VVD dan. Ja, en hadden jullie iets uh, aanzien komen, was dat volledig onverwacht? Nou, kijk, het is dat, je ziet natuurlijk wel, het was natuurlijk een zaakkabinet.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 Ik, ik, dat, zit dus, en dat maakt het wel nou ja, bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ik ja. heb er eigenlijk weinig woorden voor, <lacht> als ik eerlijk ben. Want het is, het is gewoon: je, je hebt iets ondertekend met elkaar. Je zegt eigenlijk tegen elkaar een soort van ja-woord. Nou, je hebt een scheid eigenlijk niet, waarvan een ja. andere partner dan zegt: Ja, dit zijn al de problemen die ik heb. En als jij dit niet zien, ja, dan is het natuurlijk wel confronterend, laat ik het zo zeggen. Ja.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 En een uh, fijn weekend nog. Is zo goed. Danko. Dag. See. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. And when I sleep in the evening, oh lord, There she comes only in dreams. She's only in dreams. Ja, dat was All We Ever Knew, The Heart and The Heart. Ja, nou, we zijn natuurlijk willen heel veel weten... dus uh, we gelukkig hebben we aan de telefoon Martijn Hendricks... de fractievoorzitter van de, de verkleine VVD-fractie. Ja, goedemiddag, uh, goedemiddag uh, hoi. Goedemiddag, uh, Martijn. Fijn dat je er bent. Uh, we hebben het voorprogramma... Hebben we, of het voorprogramma, dat klinkt wel heel apart... we hebben hiervoor uh, Michel Hermst gesproken... en die vertelde dat de coalitie...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 En ik heb begrepen dat uh, zowel uh, uh, wethouder Ellen Verheij... als uh, uh, Hans Drommel van Leijzen Drommel... allebei nog lid zijn van de, dezelfde VVD als, uh, uh, als uh, uh, jullie. Ja, klopt. Uh, en is er dus een kans dat, uh, dat, dat er weer uh, een samenwerking uh, ontstaat? Of dat er weer een, uh, een nieuwe lijst uh, dus, uh, ontstaat... waar uh, beide jullie allemaal weer op voorkomen? Nou, kijk, wij zijn al echt uit de, de fractie uh, gestapt...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 Uh, weer een uh, uit, uitvoerige pitch report tussen 4 en 5 over hetgeen wat er allemaal in de Formule 1 uh, speelt uh, uiteraard geven we ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort uh, we doen do do een overzicht van wat er in de afgelopen week is gebeurd en dat was nogal wat hè? Want jullie ook hebben ook een vol programma ja? ja jullie hadden over uh, van, van, van politiek en noem maar op, er is van alles gebeurd afgelopen week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 Hello? Oh, Who's that speaking? Hello? Hello? Set on offense, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?